Hij hield de toespraak terwijl meer dan 50.000 tegenstanders op weg zijn naar Tripoli. Ze komen daar vanavond aan. Er zijn berichten dat de militairen die loyaal zijn aan Gaddafi... inmiddels de toegangswegen hebben afgesloten om de mars op Tripoli te dwarsbomen. Na het vrijdagmiddaggebed openden de militairen al het vuur op groepen betogers... die Gaddafi's aftreden eisten. Daarbij zijn doden gevallen, maar het is niet duidelijk hoeveel. In Niger zijn drie gijzelaars vrijgelaten, die sinds september vastzaten. Het zijn een Franse vrouw en twee mannen uit Madagaskar en Togo. Ze werken voor een Franse uraniumproducent... en werden vorig jaar met vier anderen ontvoerd uit hun huis in Niger. De drie werden vastgehouden in de woestijn, vermoedelijk door strijders van Al-Qaeda. Het is niet bekend of er losgeld aan Al-Qaeda is betaald om de drie vrij te krijgen. Hoe de andere vier gijzelaars eraan toe zijn, is ook niet bekend.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 Twee dingen, zei op er nou altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Govert van Brakel. Goedenavond. Twee dingen vandaag. Ik moet eigenlijk zeggen één onderwerp, Suriname. Maar wel twee sprekers. Roy Kemmerats, Suriname-kenner uit het land uh, afkomstig. En collega Harmen Boerboom van de Wereldomroep, correspondent. Het gaat over het feit dat het vandaag een nationale feestdag is in Suriname. Althans, dat vindt de huidige president, Daisy Boutersen. 25 februari is de dag van de koep. De koep van 16 onderofficieren. Dat is nu 31 jaar geleden, 1980. En Van Boutersen is inmiddels aan de macht op legale wijze. En hij maakt er een feestdag van. Harmen Boerboom in Paramaribo. Harmen, kun je dat merken dat het een feestdag is? Je merkt het omdat het heel rustig is in de stad, uh, Govert. Het is, uh, het, het is een feestdag, iedereen is vrij, maar er wordt niet echt gefeest. Ik ben net even wezen kijken. De plek waar altijd gefeest wordt, uh, waar het altijd druk is, daar was het nog erg rustig. Uh, het is wel zo dat het daar meestal wat later begint, maar dat is de waterkant. Uh, het plein, het onafhankelijkheidsplein voor het presidentieel paleis. Maar net was het nog erg rustig, het leeft niet echt heel erg. Nee. Nou, laten we even luisteren naar uh, een paar mensen die hun, uh, met elkaar hun mening geven over de dag van vandaag. Gaat u 25 februari vieren? Ik denk wel, want als je ook vrij van school bent, ga je natuurlijk ook mee moeten doen met de activiteiten. Maar niet uit overtuiging? Niet echt, nee. Want als je ook kijkt naar het verleden, denk ik van... waarom nou zo'n dag, waarom is het nou een vrijdag geworden? Is het beter gegaan sinds de verkiezingen? Want u moet ook duurdere boodschappen betalen, u moet ook duurdere benzine in uw auto gooien? Dat wel, maar ja, ik zeg je moet je leren aanpassen. Als je huismoeder bent en je was gewend om twee broden te eten, dan eet je anderhalf. En ik zie veranderingen. Dus waarom zou ik dan boos worden? Dat Het gaat goed. Geef die man een kans. Geef hem een kans. Uh, is dat wel de teneur, Harmen, in, uh, in ieder geval in Paramaribo, bij de mensen die jij spreekt? Je hebt hier helaas geen Maurice de Hond of een equivalent daarvan. Maar het is wel zo dat er, uh, ondanks de zware maatregelen die er genomen worden... heel weinig protesten zijn tegen, tegen Bouters... en zijn toch uh, vrij harde en, uh, en, en dure beleid voor de bevolking. Je hebt natuurlijk een groep mensen, uh, met name uit de oppositie... Uh, die ook uh, afstammen uh, zeg maar uit de politieke hoek van de regering... die in de tijd is weggeschoten, uh, een Nieuw Front. En die zijn natuurlijk heel veel tegen... Die nou... Nationale feestdag. Ik ben het ook langs het gebouw van de NPS, de partij van oud-president Venetiaan, aangereden, En daar, daar hangen de vlaggen half stok. Dus uh, die hebben er een dag van nationale rouw voor uitgeroepen. Jij bent bij de decoratie geweest gisteren van uh, de mede-koepplegers. Ze werden door Bouters onderscheiden. Ik geloof dat ze nog met z'n negende zijn. Hè? De rest is inmiddels ja. verdwenen, overleden. Ja. Dat was een, een ja eigenlijk een, een feestje van de revolutionaire zal ik het maar noemen. Uh, het was een het is een prijs, de, gele ster van de, de gouden ster van de revolutie. Uh, die voor zover ik weet nog niet aan echt heel veel mensen is uitgereikt. Maar in ieder geval, Boutus is nu president. Hij wil duidelijk een ander label aan die revolutie hangen... dan het uh, imago van uh, moord en, uh, en, en mensenrechten schendingen. Ja. Roy Kemrads is, uh, is hier. Um, Roy, je hoort het. De koeplegers geven elkaar de gouden ster van de revolutie. Ander imago moeten aanhangen, maar je hebt die revolutie meegemaakt. Gemaakt. Kun je ons eens meenemen naar, naar die dagen en vooral naar die 25e februari? Ja, 31 jaar geleden was ik uh, verslaggever bij de publieke omroep in Suriname... de stichting Radio Omroep Suriname. Beginnend verslaggever. Dus toen ik in de nacht uh, hoorde dat er uh, uh, iets gaande was... toen uh, pakte ik mijn brommer, mijn scootertje, met mijn recorder uh, in mijn achterzak... En ik reed naar de militaire kazerne om vier uur in de ochtend uh, in het pikken donker. En voor mijn ogen zag ik een politiebus waarin een kennelijk net doodgeschoten politieman uh, lag. Dat maakte heel erg op, indruk op me dat ik verstijfd op mijn brommer stond te kijken naar dat beeld van die politieman. Uh, dat is me zo bijgebleven. En terwijl ik naar die politieagent keek, werd vanuit het duister tegen mij geroepen. Hé, hey, wegwezen! En ik probeerde... Zoeken naar die stem, omdat ik een antwoord terug wilde geven. Nee, ik ben verslaggever, ik wil weten wat er aan de hand is. Wegwezen, werd nog een keer tegen mij geschreurd. Nou, toen besefte ik wat er aan de hand was en dat ik me daar echt in een gevaarlijk. Uh gebied bevond. Ja. En toen ben ik maar niet naar de studio gereden, want ik was uh, van huis uit uh, vertrokken. Ik ben eerst uh, thuis gegaan om uh, te bekomen van die schrik. En ja, en toen even later uh, hoorden wij de kanonschoten vanuit de Suriname rivieren en toen werd het politiebureau in brand uh, geschoten. Later ging ik aan het werk tegen zeven uur in de ochtend en vlak daarna werd ik geconfronteerd met uh, 40 militairen die kwamen in een bus aangereden. Allemaal met de OESI's in de aanslag en met handgranaten in de hand. En uh, ik kreeg het commando. De macht moest worden overgedragen. Wie is hier de directeur? Wie is de dienstdoende omroeper? En dat was ik. Meneer camera's, u gaat nu naar de studio en u gaat marsmuziek draaien. En ik kreeg de opdracht om de hele dag marsmuziek te draaien. ja. En reggae, en reggae ja. muziek, Bob Mali. Maar uh, oh, dat mocht moest ook draaien. Ja, ja. Bob Mali, het, het, het, het, het moesten strijdliederen zijn. Ja. En de militaire marsmuziek, daar, we, we hadden een aantal LP-cd's, waren er nog niet ja, het in. Het mocht ook onmiddellijk een militaire kapel. En hè? ik heb dat, ja, dat soort uh, dingen die ze bij sportmassen en zo gebruikten. En ik heb dat, geloof ik, twee uur heb ik daar in die studio uh, met angst en beven moeten zitten. Want ik zat in een cel afgesloten en ik wist niet wat er om me heen gebeurde. Nee. Maar nou, dat is mijn beleving van die dag uh, geweest. Ja, maar dat, dat was nog maar het begin. Terwijl het, het, het merkwaardige was, want ik herinner mij... dat ik toen bij de actualiteitenrubrieken hier in Hilversum werkte... je kon gewoon de Memro Boekoe kazerne bellen... vragen naar Koepleger Boutersen... en dan kwam hij aan de telefoon, vrij lacherig... en dan vertelde hij wat er aan de hand was. Dus het ging eigenlijk heel raar. Ja, dat was... Uh, uh, Sergeant-major Michel van Rij... die was, werd ook gebeld uh, door journalisten uit Nederland... Uh, en uh, ik, ik herinner mij een uitspraak van hem. Uh, we begonnen een vakbondsactie. Uh, ja. uh, en we hebben nu een land. Ja. <laughs> maar is het in perspectief, is het ook zo gegaan? Uh, laten we zeggen militairen die wat opstandig zijn. onderofficieren die denken, hé, hey, onze portemonnee uh, komt geld tekort. En, en zo rol je de macht in? Nee, weet je, het is... Het is... Kijk naar die onafhankelijkheid van Suriname. Bouterse en zijn, uh, een groot deel van zijn 16 koeplegers. Die kwamen uit het Nederlandse leger. En die opteerden voor... Uh, de Surinaamse krijgsmacht. Nou, met hun in dienst treden van die krijgsmacht in Suriname... namen ze ook uh, zeg maar de militaire moraal uit dit land mee. En een van die wezenskenmerken van, van die militairen in Nederland... en dat wilden ze ook in Suriname, een vakbond. Wij willen onze belangen ja. het ging niet goed. Nou, zo is die actie begonnen, strijden voor een vakbond. Maar dat gebeurde ook in een tijd... waarbij de toenmalige regering Aron daar absoluut niks van moest hebben. Eén en twee... Er heerste ook een algehele malaise in het land. Ik bedoel, ik zag ook met leden ogen toe hoe het vele geld uit Nederland werd vermorst. Een spoorlijn in het binnenland van Suriname van 200 miljoen gulden toen ter tijd. Waarvan iedereen zich afvroeg, maar hebben we ooit onderzocht of daar bauxite is? Maar er werd al een spoorlijn gebouwd. En zo waren er heel veel prestigieuze projecten waarbij een klein deel van de bevolking daarvan genoot. En... Het normale volk die moest dat met ledenogen aanzien. Dat weten de Roy. Heb je op enig moment in het begin van die uh, uh, militaire uh, machtsbasis gedacht... die militairen geven die macht weer terug aan een net democratisch regime. Oh ja, ik heb daar zelfs in geloofd. Ja, ik heb als verslaggever het begin van het proces meegemaakt. Want ik ging met die nationale militaire raad, die daarna was opgericht... ging ik in alle wijken van Suriname in... want er werden overal volkscomités ja. opgericht. En in de begin maanden was de belofte dat de democratie zou terugkeren. De militairen zouden ervoor zorgen. Daarom dat de toenmalige ja. president Verrier het niet een staatsgreep noemde, maar een ingreep. Via een ingreep gaan wij nu. Hmm. nieuwe verkiezingen organiseren... waarbij een rechtvaardiger Suriname zou komen. Heb dat was je? de toezegging Zeker, maar die de militairen je? hebben gedaan. Ze zouden eeuwige roem over zich hebben afgeroepen. Hè? Na zoveel jaar zouden we nu vandaag vreugdevol over zich gesproken hebben... als ze zo gehandeld hebben. W waar zou het dan misgegaan zijn? Het is misgegaan met uh, de executie van de uh, major majoor Hauker... met de Rambokenscoop. en vooral met 8 december 82. Ja, maar dan ben je alweer Alleen Ja, dat, dat, dat, dat wil ik net zeggen. Na de eerste... Hmm. Uh, ex, ex, executie van, van, van Hauker. Daarvoor was er nog ook al iemand op een vreemde manier. Dat was ook een militair. Hè? Toen begon, toen begon ja. het draagvlak uh, af te kaffen ja. En begonnen de mensen hun vertrouwen te verliezen. In die belofte die de militairen ja. toen hadden gedaan. We gaan de democratie herstellen. De personificatie, eh, het boegbeeld van dat vertrouwen van de democratie komt terug. Was eerst president Verrier, die toen opstapte. En later uiteindelijk uh, de president die na hem kwam... Henk Nassen, die ook wegging. En toen was het ja, helemaal weg. En op welk moment uh, koos jij ervoor om naar Nederland te gaan? Dacht je, hier moet ik wegwezen? Ik was uh, in augustus 80, zeg maar nauwelijks een half jaar na de staatsgreep, uh, ...was ik weg. Ik wil ook zeggen waarom. Ik was al lange tijd bezig om een inschrijving te regelen... voor de School voor de Journalistiek in Utrecht. Ik wilde echt journalistiek in Nederland studeren. Mijn inschrijving was rond. En uh, ik had ook bij het ministerie van Onderwijs... een studiebeurs aangevraagd. En die minister die na de revolutie aantrad... die vond dat een goede zaak. En die zei, jij gaat in Nederland journalistiek studeren... want de revolutie heeft jou nodig. En ik moest uiterlijk... Uh, eind augustus moest ik in Utrecht zijn... om aan de Palmstraat uh, te beginnen... <laughs> dus dat is ja. mijn connectie met uh, de revolutie toen. Ja, maar heb jij gedacht, ach, die revolutie ebt wel weer weg uh, als, ik, als ik mijn school voor de journalistiek gedaan ga, ga ik, ik terug. terug? Maar toen kwamen die decembermoorden uh, en ik werkte freelance ook voor uh, uh, de Wereldomroep. En op een gegeven moment werd ik ja, door die uitzendingen van de Wereldomroep, die een enorme impact hadden in Suriname, na die decembermoorden werd ik uh, uh, niet officieel, maar officieus persona non grata. Ik kreeg geen visum om in mijn eigen geboorteland terug te komen. En dat heeft geduurd tot uh, 1988, toen de democratie werd hersteld na de verkiezingen. Hmm, ja. Toen hadden we president Shankar. En toen ging uh, Piet Bukman, die was toen minister van Ontwikkelingssamenwerking... en toen mocht ik in zijn kielzoch meereizen naar, Su naar Suriname. Ja. En, en wat dacht je toen, toen je daar kwam? Oh, dat was een verschrikking. Ik zag uh, een Suriname zoals ik dat uh, nog nooit uh, had gezien. Echt een verpauperd land. Legerschappen in de winkels. Uh, geen benzine. Broodschaarste. Af. En je kan het zo gek niet uh, bedenken. Of... Ja. Er was grote armoede in dat land. Ja. Het is uh, kwart over acht. Dit is het uh, programma Twee Dingen van, uh, van Omroep uh, Max. En we hebben twee gasten. Roy Kemrads en Hamen Boerboom. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. Harmen Boerboom, jij bent in het huidige Suriname. Uh, je hoort het verhaal van Roy, je kent het natuurlijk al. Uh, hoe, hoe, ziet de, hoe ziet het er vandaag economisch uit? Um, de, ik, ik zei het er net al, de, de, er zijn enorme prijsstijgingen doorgevoerd. Uh, die zijn het gevolg van de devaluatie van de Surinaamse gulden. Uh, het is een, een, ik moet eigenlijk even heel kort vertellen hoe die Surinaamse gulden in elkaar zat. Uh, om het op te pakken bij uh, Royzenverhaal. verhaal. Er is een zwarte markt ontstaan in die periode. Uh, die, die zwarte markt was zo groot dat, de, uh, dat, dat er echt twee koersen waren. En dat niemand meer de officiële koers aanhield. Toen hebben ze op een gegeven moment de cambio's gelegaliseerd. Dat betekende dat er dus eigenlijk twee wisselkoersen waren. En tot 20 januari was die er ook. Uh, ze hebben nu de Surinaamse dollar gedevalueerd. Uh, de, de guld is in, in de tijd dollar geworden. En die is gedevalueerd. En nu zijn de koersen bij de banken en de cambio's uh, weer gelijk. Dat betekent wel dat de uh, waarde van de Surinaamse dollar gedaald is. En daarmee dus ook de prijzen navernand zijn gestegen. En dat merk. De benzineprijzen zijn omhoog gegaan. De accijns op benzine is omhoog gegaan. Uh, alles is veel duurder geworden. En dat is, ja, dat, dat is, voor veel mensen is dat echt een ja, bittere pil. Dat is een bittere pil, maar in veel landen uh, leidt dat ook tot demonstraties bijvoorbeeld? Ja, nou dat is dus, dat is dus waar, wat, ik, wat ik ook ja, opmerkelijk vind dat dat nog steeds niet gebeurt. Aan de andere kant kan ik daar ook wel een reden voor geven. Boutense heeft dit niet zomaar gedaan. Boutense heeft natuurlijk in het buitenland een slecht imago. Hij is nu president geworden sinds augustus. En hij, het is voor hem nu erop of eronder. Hij heeft die economische maatregelen moeten nemen. Omdat op geen land ter wereld er natuurlijk twee wissel koersen officieel zijn. Uh, hij heeft dus ook met steun van het IMF die maatregelen genomen. Hij heeft als vice-president uh, de oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel, uh, Robert Amarali, neergezet. Hij heeft de, vereniging, uh, de voorzitter van de Vereniging van Economisten, uh, Wani Boudou, ook een politiekloos iemand, eerder van de oppositie, heeft hij zichzelf toegeëigend. En die is minister van Financiën geworden. Dus het is een, een hele harde Economische kern in zijn kabinet. Tegelijkertijd heeft hij, en dat is slim van hem, hij heeft, uh, een aantal vakbondsvoorzitters heeft hij aan zich gebonden. De minister van Handel en Industrie, Michael Miskin, komt uit de vakbeweging. Uh, eigenlijk ook uit de NPS-hoek. En ook Robert Hoog, Ronald Hooghart uh, van de Centrale voor Landsdienarenorganisatie, zoals dat zo mooi heet. Uh, een van de grootste, ik geloof zelfs de grootste vakbond, uh, die heeft hij als regeringsadviseur genoemd. En uh, hij is dus eigenlijk bezig met het creëren van het, het Nederlandse poldermodel. Dat dus oh ja. heet hier inmiddels het overleg, En ik denk dat dat een hele sterke zet van hem geweest is om de bonden in ieder geval niet de straat op laten gaan. Want dat is waar hij waarschijnlijk doodsbenauwd voor is. Als dat gebeurt, het zou niet de eerste keer zijn... dat er een regering valt door, de, door dit soort maatregelen, door dit soort acties. Ja, heb jij dat gevoel ook, wat Harmer nu schetst? Ja, rode, ik eh, wil het ook in een uh, historische context ja? plaatsen. Van de dag van de revolutie, Bouters heeft de wapens opgepakt... om Suriname te bevrijden van Nederland. Nou, hij verkeert 31 jaar in die situatie, want... de ontwikkeling zal op zijn op. Er is geen live lijn vanuit Nederland. Dus Boutersen moet nu echt uh, die sanering in zijn eentje doen. Waarom zeg ik dat? In de jaren negentig moest president Venetiaan dat ook doen. Op aanraden van het IMF. Grote ruzie tussen Pronk en Venetiaan. Nee, dat gaan we niet doen. Toen heeft Pronk een mouw aangepast. En, de, en, en, en, en die mouw was een sociaal vangnet. Suriname kreeg van Nederland geld om de armste mensen te helpen bij het uitvoeren van een structureel aanpassingsprogramma, zo heette dat toen. Dat heeft Boutersen nu niet. Hij moet devalueren en hij moet aan de andere kant ja. gelden genereren... om uh, inkomsten genoeg te hebben om het levenspeil in Suriname op niveau te houden. Waar zit het geld in Suriname? Het geld zit hem ook in die grote goudvoorraden in het binnenland... die nu illegaal worden ontgonnen. Dat gaat hij ook aanpakken. Ja. Dus zo zie je, hij heeft, hij heeft geen andere keus... Nederland is disconnected. Suriname kijkt naar India, Suriname kijkt naar Brazilië... Suriname kijkt ook naar China. Dus in die zin vind ik het een uitdaging. Ik gun het hem. Ik wil zien. Hè, dat dat ja. wat iedereen in Suriname roept... laten we kijken wat hij ervan bakt. Daar ben ik reuze benieuwd en nieuwsgierig naar. Laten we nog eens even luisteren naar het moment... Uh, dat hij in het ambt uh, beëdigd werd. Legaal en democratisch en bij meerderheid uh, gekozen. Een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij... Landen die zichzelf moeten ontwikkelen. dat vaak leiders. een corrupte lieve leden. Laat me u vandaag zeggen. wij gaan een kruistocht beginnen. tegen corruptie hier in het land. Ik durf het bijna niet te vragen, Roy. Spreekt u de waarheid? Nou, dan, ik, ik, ik heb sinds Baltische de, aan de macht is. een aantal buitengewone. Uh, dure projecten gezien. De minister van Openbare Werken die zijn, die zijn kantoor voor 160.000 euro laat vertimmeren. Er is nu ook veel geld uitgegeven, uh, ondergrondse aanbesteding... ...voor een soort museum bij het Monument van de Revolutie. Ja, 28 gepanzerde auto's invoeren alsof er een grote terrorisme-dreiging is in Suriname. De Surinamse mensen zijn het meest vredelievende volk. Ik bedoel... Een eigen, een, eigen, een eigen leger onder leiding van zijn eigen zoon, een antiterreureenheid. Ja, dat zijn dingen waarvoor ik, uh, ik bang ben. Dus als Balthus zo praat, dan zeg ik nou, geef dan het goede voorbeeld... en speel dan het spel ook uh, zuiver. Dan kom je heel geloofwaardig over. Dat is de mening van Roy Kemrach, samen Boerboom. Jij spreekt uh, Surinamers in uh, Paramaribo en omstreken. Hebben die ook dat uh, gevoel aan de hand van de voorbeelden die we net horen? Ja, een groot, een groot deel in ieder geval. Uh, hoewel de vicepresident altijd wel weer heel goede argumenten kan aanvoeren, bijvoorbeeld voor die gepanzerde wagens, want dat wordt dan door de Centrale Inlichting en Veiligheidsdienst wordt dat dan voorgeschreven. Er komen veel buitenlandse uh, uh, gasten van, van hoog niveau, die moeten goed beschermd uh, vervoerd worden. Um, de, de, het vertimmeren van, het, uh, van, de, van de auto, ook van de minister van Openbare Werk, Ramon Abrahams, dat heeft ook heel veel stof doen opwaaien. Achteraf bleek dat dat ook weer ging om een, het inbouwen van kogelvrij glas, etcetera, dat soort zaken, terwijl het uh, eigenlijk was afgeschilderd als het, het het pimpen van zijn auto. Het opknappen met extra lampen en andere leuke tierenlantijntjes. Dat was, dat was volgens Amarali niet het geval. Er zijn natuurlijk een heleboel van dit soort dingen die niet handig zijn. Bouders ja. heeft ook zijn eigen vrouw nu een salaris gegeven als first lady. Dat zijn dingen die, die zijn in mijn ogen niet slim. Omdat je inderdaad op een houtje moet bijten als Surinaamse bevolking. Althans een groot deel. En dan is het goed als je zelf ook het goede voorbeeld geeft. En, en wat dat betreft valt hij af en toe een beetje door de mand. Het is wel zo overigens. Dat die reorganisatie van de goudsector, de, de, de grondproblematiek in het binnenland. Er gebeuren een hoop dingen. En ook is hier laatst op bezoek geweest de president van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Die ook openlijk uh, zeer tegen zijn diplomatieke status in een, een behoorlijk felle uitval heeft gedaan naar de vorige regering. Dat die uh, enorme hoeveelheden geld eigenlijk hebben laten liggen voor, voor goede investeringen. Je ziet nu dat er geld komt van die bank tegen een zeer zachte lening om het waterleidingssysteem in paramount. Op te knappen. Dus nee. het, is, het is wel zo dat er van alles gebeurt... ook weer naast die uh, wat minder prettige voorbeelden die Roy zojuist aangaf. En Roy, uh, wat wou je hierop uh, zeggen? Ja, er was nog één belangrijk uh, punt. Daar heeft Harmen zelf verslag uh, van gedaan, uh, geloof ik. Harmen, dat was wat, wat, wat, uh, wat ik, waarvan ik een beetje schrok is dat Bouter ze zei... dat hij niet naar het parlement gaat als het nodig is. En toen hij dat zei, toen dacht ik van... kijk, daar heb je nog typisch weer die revolutieleider, die militair is gebleven. Hij heeft wel de macht in handen en hij is president. Maar hij wil het vooral op zijn manier doen. Maar ik vind dat Boutersen meer de egards moet ontwikkelen en, en, en de vader van het vaderland uh, moet zijn. Hij moet dus dat politieke spel ook weten te spelen. Als het parlement, het hoogste gezagsorgaan in Suriname hem roept, dan moet hij verschijnen. Want dat staat ook in de grondwet. Ah, ja. Dus als hij zegt, ik ga niet naar het parlement, dan desavoueert hij de eigen grondwet. Dat kan ja, niet, Herman. Hij, hij heeft gisteren gister wel weer bij de herdenking bij de kanslegging gezegd, dat dat, dat als, als zijn aanwezigheid werkelijk nodig is, dat hij er dan zal zijn. Maar ik ben het met je eens, het is niet... Hij, heeft, hij, hij probeert het wel, die EK's van een staatsman, van een president... en af en toe lukt hem dat ook heel behoorlijk. Maar uh, dit soort dingen, het parlement, dat is niet zijn favoriete plek. Uh, dat was ook de reden dat hij de vorige keer uh, tijdens de vorige uh, zittingsperiode van het parlement... toen hij nog parlementariër was, op een gegeven moment ook, ook uit is gezet... omdat hij nooit op kwam dagen. Dus uh, dat, is, dat is absoluut waar. Maar, uh, wat je zegt, hooi. Ja. Hoi, uh, hoe kijk jij aan tegen de relatie Nederland-Suriname? Wordt dat nog wat onderbouwd tussen? Nee, absoluut niet. Uh, de, de relatie is heel erg uh, bekoeld. Uh, er, is, er is niks meer mogelijk. Ik verwacht ook niet dat onder deze regering er iets geïnitieerd uh, zal worden. Kijk, we wisten allemaal dat uh, het geld uit die veelbesproken ontwik ontwikkeling... zullen pot, uh, uh, eindig zou zijn. Dat is onder de periode Venetiaan gebeurd. Tegen die achtergrond heeft toenmalig minister Bert Koenders... de twinningfaciliteit gecreëerd... om vooral het maatschappelijk middenveld in Suriname en in Nederland... dus buiten de overheid, om gewoon scholen, internaten... noem dat ook, te connecten met elkaar om projecten te doen... En daarvoor was 12 miljoen beschikbaar. Eind april is dat geld op. En ik wacht af of de huidige Nederlandse regering... een, een nieuwe pot uh, beschikbaar zal stellen. Want ik vind dat wel interessant. Want je hebt iets mee opgebouwd. En ik vind dat die mensen op die weg ja. door moeten gaan. Want de band tussen Nederland en Suriname is heel erg groot. Vanuit de bevolking, vanuit de mensen. Dus ik vind dat dat wel een eerlijke kans uh, verdient. Ja. Kijkend naar de toekomst. Harmen, komt onze ambassadeur bijvoorbeeld op het paleis... Hij is, geweest, uh, hij is laatst geweest, Govert. Uh, hij kan er natuurlijk ook niet omheen dat Boutens president is geworden. Als ik nog heel even mag inhaken op wat Roy net zei, even kort. Uh, wat je wel ziet is dat hier, omdat, het, uh, omdat er zich een, een zakelijkere regering heeft gevestigd... dat er dus ook meer zakenlieden deze kant op komen. En je ziet dus vrij veel zakenmensen, ook uit Nederland... die hier, ondanks het politieke embargo wat er is, toch deze kant op komen. En dat is natuurlijk voor het land wel weer goed. Je ziet de, de brug bijvoorbeeld die gebouwd uh, staat te worden tussen Guyana en Suriname. De kans is heel groot dat Ballas Nederland dat gaat ja. doen. Roy, jij hebt familie in Suriname. Hè? Die heb jij daar ja. achtergelaten natuurlijk toen je ja. deze kant op kwam. En Nu ga je terug. Hoe reageert jouw familie op Boutersen? Uh, mijn mijn, mijn schoonmoeder is uh, geen fan van Boutersen. Met haar hoef ik absoluut niet over Boutersen te praten. Zij behoort tot een groep van de traditionele politieke partijen... met name de VHP. En ik heb een broer in Suriname die is uh, 100%... Overtuigt Bouterse, maar met hem kan ik niet daarover discussiëren. Het is nee. gewoon een gegeven en een vaststand feit. En je moet hem niet lastig vallen over zijn politieke keuze. Nee, maar het lijkt niet tot. Nou ja, maar weet je, het, het kan ook zijn dat dat dus letterlijk een familie splijt. Hè? Dat je zegt, ja, maar dat is een Boutersen-broer. Daar wil ik helemaal nooit meer wat mee te maken. hebben. Maar zo erg is het niet. Zo erg is het bij mij niet. Ik ken families waar dat wel het geval is. En dan wordt het onderwerp de politiek in Suriname. Vermeden. Ja, en nu? <laughs> het, het is wel. Wat je verzwijgt, dat is er niet, ja. Roy. Ja, ja. Dat, maar van dat polderen, dat geloof jij wel. Dat gaat ook in Suriname nu gebeuren. Ook politiek, wat Harmen ook net aangaf. Oh ja, dat ik, ik, ja, ik denk dat, uh, dat uh, de, de kunst is voor Boutersen om te overleven en om een weg te vinden om dat land vooruit uh, te brengen. Hè? Hij benadrukt altijd, we moeten het samen doen... en het gaat dus om de draagvlak waaraan hij moet werken... ondanks alle problemen die hij heeft. Dus ik, ik ben niet pessimistisch. Ik kijk met grote ogen wat er daar gebeurt. Maar ik verkeer nog in de situatie van... Ik ben nieuwsgierig naar wat er nog meer komt. En gaat het proces ooit nog verder, denk je, tegen hem in Suriname? Want het ligt nu even stil, er komt een nieuwe staan. Ja, woensdag was er weer een zitting ja. geweest. Uh, mijn geduld is wat dat proces betreft eerlijk gezegd opgeraakt. Echt waar? Ja. Je moet het ja. nu toch afmaken? Hè? Ja, dat vind ik ook. Maar het, het duurt te lang. Uh, twee jaar, uh, bijna drie jaar al. Dat, dat kan die bevolking ja. daar niet dragen. Ja. En hoe langer het duurt, des te meer nemen die geluiden toe van afgesloten hoofdstuk. We moeten vooruitkijken. Ja, volgens Wikileaks zit hij nog tot over zijn oren in de drugshandel. In ieder geval tussen 19... wat zal het zijn? 98-2006. Uitgelekt allemaal, denk je? Nee, dat denk ik niet. Wat ja. ik wel... wel merk in de Surinaamse samenleving is dat mensen die van Bouterse de macht hebben gekregen om iets te doen, zijn ja. naam en zijn gezag misbruiken, om zelf een soort Bouterse te zijn. Maar dat... Het te ver om nu uitgebreid over te praten. Maar er wordt ook misbruik gemaakt ja. van de naam van Bouters. Omdat hij president is. Het zijn allemaal kleine dictatortjes, uh, <laughs> zo, en zo En ze zijn maar met zo weinig rooi. Met z'n ja. 490.000. Daarom is het zo merkbaar. Zou je ooit teruggaan, denk je? Nee, je... uh, ik moet nog eerst goed nadenken over hoe de situatie in Nederland voor mij uitziet na het pensioen. En in verband met de toenemende vergrijzing. Maar het wordt ook voor oudere Surinamers <laughs> interessant om in dit land te blijven. Goed, Ik hey, dank je wel, Roy Kemmerarts, Suriname-kenner. Tot zover twee dingen van vandaag. Dank ook aan uh, natuurlijke collega Harmo Boerboom in Paramaribo. Maandagavond weer, twee dingen. Dus denkt, wilt nog even terug horen, wat is er toch allemaal gezegd over Suriname? Kijk op de site dingen.nl Kunnen u zich ook aanmelden voor de Max-nieuwsbrief. Willemijn Veenhoven, straks BNN Today en... Waar gaat het over? Hoi gaat over het goedenavond. Um, onder andere over Libië. Colin Kampschoor die was hier van de week ook al. Die heeft vrienden in Tripoli. Daar spreekt hij elke dag mee. Net heeft hij ze nog gesproken. En die hebben het gehad. En die hebben zich vandaag aangesloten bij de demonstraties in Tripoli. Terwijl dat levensgevaarlijk is. En dat komt hij zo meteen vertellen. Uh, en natuurlijk nog veel meer allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. In Libië lopen meer dan 50.000 tegenstanders van Gaddafi in optocht naar de hoofdstad Tripoli. Ze worden daar opgewacht door militairen die loyaal zijn aan de Libische leider. Gaddafi heeft opnieuw gedreigd met geweld. Hij zei in een toespraak dat hij zijn aanhangers desnoods wapens zal geven om Libië te verdedigen. In Tripoli is na het vrijdagmiddaggebed een onbekend aantal tegenstanders tijdens demonstraties door militairen doodgeschoten. In Noord-Brabant maken 16 varkenshouders toch nog kans op een vergunning voor een megastal. Sinds maart vorig jaar geldt in de provincie een bouwstop voor megastallen, maar tientallen varkensboeren hadden toen al een vergunningsprocedure lopen of grond aangekocht. Nu is een VVD-voorstel aangenomen om 16 boeren onder voorwaarden een ontheffing te geven. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden vanmiddag een paar honderd voor- en tegenstanders van de bouwstop voor megastallen.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 25 februari, bijna twee over half negen. Goedenavond. Vandaag opnieuw harde confrontaties in de Libische hoofdstad Tripoli. Na het avondgebed is er door Orde Troepen met scherp geschoten op de demonstranten. Er zijn ook weer doden gevallen. En vrienden van de Nederlander Colin Kamschoer, die wonen in Tripoli en die waren bij die demonstratie. Zometeen hoor je hun verhaal. En de provinciale verkiezingen, ja, natuurlijk al over vijf dagen. En dus zijn de politieke campagnes volop bezig. Maar er wordt vooral op de man gespeeld. En het gaat totaal niet over de inhoud. Vindt althans onze eigen politieke man in Den Haag. Zij wordt van Linden. En hij is woest, dat hoor je zometeen. En in Today's Talent duiken we vanavond de wereld in van de popjournalistiek. Hoe is het om bijvoorbeeld Brian Wilson te interviewen? Hoor je over een uur. Voor een update van ranking en ook te zien op de webcam live. Kink. Lukikink. Uh, het belangrijkste nieuws zo over Libië. Het belangrijkste nieuws is over Libië, staat ook in de top 5. Verder behoren Groningers tot de rijkste inwoners van Europa. Een twitterende politiechef is uit haar functie gezet naar een tweetbloeper. Pas maar op, Willemijn. met je getwitter. <laughs> en ook goed nieuws voor de PVV. De VVD is nu ook aan het campagne voeren. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alles goed? Je bent al heel gezond bezig met mevrouw. Ja, altijd. van Ja, ook al. Mag ik ja, je dan een klein voortje geven? Nou, zo ging dat de hele ochtend door. Zometeen om negen uur de uitgebreide versie. Luc, dankjewel. je ja, En iedere dag hoor je natuurlijk hier in BNN Today wat bekende Nederlanders bezighoudt. Te beginnen vandaag met oud-staatssecretaris Jack de Vries. Er zijn van die momenten in je leven dat je het gevoel hebt dat je wereldgeschiedenis meemaakt. Voor mij was dat de val van de muur en de aanslag op het World Trade Center. Maar ook deze week heb ik dat gevoel, met de ontwikkeling in het Midden-Oosten... en met vandaag zelfs het bericht dat er in China wat aan de hand zou kunnen zijn. Echter wel met een verschil. Na de val van de muur dacht ik echt, dit wordt allemaal beter. Nu weet ik het zo net nog niet. En dan heel iemand anders, kabaretier Guido Weijers. Ik ben nu een dikke week onderweg in Azië en ik kan eindelijk mijn mobiele telefoon steeds vaker gewoon loslaten. Normaal gesproken leef ik in het schermpje van mijn iPhone en ben ik te vaak afgeleid door dat ding... en ik vervloek het daarom ook steeds vaker. Maar net hoorde ik dat in Nieuw-Zeeland mensen overleefden... omdat ze van onder het puin sms'ten. Wauw, overleven is een kutding. Lang leven de mobiele telefoon. En de dag van het breekijzer van Nederland, Pieter Storms. Ik rij nu in de auto met een telefoon in mijn oor... en ik ben in Amerika en dan mag het net zo min als in Nederland... Eh, wat ook net zo min als in Nederland mag... is dat je die Gaddafi de hele dag op de televisie ziet. Je zou er een nachtmerrie van krijgen van die man. Wat een engert. Het is wel goed dat ze daar in Libië kort te maken met die Gaddafi. Ik hoop dat het snel is afgelopen. Ja, en dan Edwin van het Schip, die is van het DJ-duo Wipneus, uh, Wipneus en Pim. Goedenavond. Goedenavond. Dook in de archieven van Beeld en Geluid hier in Hilversum... op zoek naar originele tv-tunes van kinderseries. En eigen archief. En daar smelt je helemaal bij weg. Daar ja. gaan we het zo meteen over bij hebben. Uh, maar eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik kwam uit het vliegtuig. Ik heb uh, vakantie gehad in Engeland een weekje. En uh, daar ben ik vandaag weer thuisgekomen. En zo meteen uitgebreid over die tv-tunes. je tekst. Net sportnieuws, Mr. Robert Meder. Goedenavond. Goedenavond. We hebben een belangrijke wedstrijd zo meteen in de eredivisie. Kwart voor negen. VVV Excelsior. <coughs> Even ademhalen. Een degradatieduel dus. Frank Wielert is in stadion de Koel in Venlo. Uh, Frank, goedenavond. VVV zal vol op de winst moeten spelen. Zo lijkt mij. Want verlies is uh, uh, figuurlijk gezien dan dodelijk lijkt mij. Ja, dat, uh, ongeveer. Ze hebben vijf punten voorsprong op Willem II. Niet dat ze volgens Willy Boes naar beneden kijken. De trainer van VVV uh, weet eigenlijk niet zo goed welke kant hij op moet kijken. Want hij weet ook dat Excelsior wat ver weg is. Negen punten boven VVV, één plaatsje hoger. Dus inhalen van Excelsior, dat is eigenlijk uh, min of meer uitgesloten. Dan sta je een beetje vast op die zeventiende plaats. Kan VVV zich min of meer gaan voorbereiden op de na-competitie, Maar je hebt dus ook nog te maken met uh, Willem II dat uh, komend, uh, of dit weekend thuis speelt uh, tegen Herenveen En dan moet je dus eerst even zelf uh, Willem II een beetje uh, uh, ontmoedigen... door zelf te winnen van Excelsior. Ja, dat is allemaal maar de vraag of dat gaat gebeuren. Want zo goed gaat het niet bij VVV. Ze waren zelf nog redelijk tevreden over de uitwedstrijd tegen Ajax... die ze kansloos weliswaar met slechts 1-0 verloren. Maar toch was het heel erg kansloos. En Excelsior vorige week ruim langs de nummerlaatst Willem II... Met 4-0 zegen. Kortom, als je ergens je papieren op zou zetten... of ergens de winst op zou zetten... dan zou je zeggen, doe maar op Excelsior. Maar ja, het is wel natuurlijk in de cool in Venlo. Speciale supportersactie van tevoren. Wie weet helpt het allemaal een beetje. VVV Excelsior vanaf kwart voor negen. Maar heel voetbal in het Nederland kijkt natuurlijk uit naar PSV Ajax. Beide ploegen deden het uh, gisteren goed in de Europa League. Ajax-coach Frank de Boer is dan ook lovend over PSV. Ook dominant, heel veel kansen creërend. Uh, Lille echt bij de strot gepakt. Maar ik denk dat als wij in goede doen zijn, uh, dat we een ja, moeilijke tegenstander zijn uh, dan Lio. De boer, zelfverzekerd. Maar dat is Fred Rutte van PSV ook. We willen afstand nemen, de afstand vergroten. Nou, en als je dat dan vertaalt naar druk, ja, dan zitten we op beide teams we druk op. Ja, daar ben ik. Oh, sorry, uh, dat deed ik. Robert. Oh, oh, ja. Oké, okay, geef niet. <laughs> Straks meer in uh, langs de lijn, dan ook over die oortjes. Dat gedoe van gaan ze morgen wel of niet uh, fietsen in omloop het uh, nieuwsblad. Doen ze wel of geen oortjes in. De hervatting van de hockeycompetitie uh, staan we ook bij stil. En verslavingsdeskundige over Juri van Gelder, die zondag voor het eerst weer een wedstrijd turnt. Dat om 10. Dit is Radio 1. BNM Today. Sorry dat ik je microfoon dicht heb, Robert. Nee, ik ben niet zo boos. Op. Helemaal ongeluk. Oh nee. nee. Ik een accufietje van, ik van de week. Nou, <laughs> dag. Lucy, kom. Comfortable hey. at any place. Dat was ik niet. Lucky King heeft het laatste nieuws uit Libië. En uh, je hoorde al een stukje van de speech van Gaddafi. Dat was vanmiddag. Precies, dat was vanmiddag inderdaad. Je hoorde het ook al in het nieuws. Als het nodig is, opent Gaddafi voor zijn aanhangers zijn wapendepot. Dat zei hij vanavond toen hij de mensen toesprak op het Groene Plein. En verder heeft de VN-Mensenrechtenraad het geweld in Libië begin van de avond unaniem veroordeeld. En ze willen een onderzoek naar mogelijke mensenrechten schenningen door Gaddafi. Libië stopt waarschijnlijk op korte termijn met de uitvoer van olie. Dat zei de VN-gezant van Libië zich eerder deze week nog tegen Gaddafi heeft gekeerd. Maar hij denkt dat de olieindustrie van zijn land eh, veilig is... omdat deze onder goede controle van het volk staat. En het laatste nieuws is dat volgens tv-zender Al Arabiya... spoedig een persconferentie wordt verwacht van de zoon van Gaddafi. Ja, en dit was vanmiddag Gaddafi zelf. Be comfortable at any place in the streets, squares, dance, sing. Stay up all night, live a life of dignity with high morals. Gaddafi is one of you. Dans and sing. Joy and rejoice. Ja, de speech van Gaddafi tenminste, vertaald. En er werd opgeroepen dansen en zingen en een vierfeest. En nou ja, in ieder geval uiteindelijk kwam het erop neer, uh, als het allemaal niet goed gaat... dan opent hij de wapendepots en ook weer een verschrikkelijke speech. En dan zullen al zijn aanhangers zich met die wapens kunnen verdedigen. Colin Kampschoor, goedenavond. Ja, goedenavond. Politicoloog en uh, eerder stage gelopen op de Nederlandse ambassade in Tripoli. Jij was hier van de week ook, afgelopen woensdag. En um, toen vertelde jij over dat je elke dag uh, Skype-contact hebt met je vrienden daar. Twee hele goede vrienden van jou die in Tripoli wonen. Um, die heb je vandaag ook weer gesproken, die heb je net nog gesproken. Hebben zij deze speech van Gaddafi live meegemaakt? Ja, uiteraard. Die hebben ze live op tv gekeken. Maar zijn er niet bij geweest, neem ik aan. Nee, ze zijn er niet bij geweest, want het was op het Groene Plein vol met pro-Gaddafi-supporters. Ja, en dat zijn zij bepaald niet. Nee. Hoe gaat het met ze? Nou, ze zijn zeer vastberaden, moet ik zeggen. Dat, uh, dat valt me zeker op, dat is wel een verschil met de afgelopen dagen. En ze denken dat hij gewoon snel zal vallen. Ja? Ja, dat is in ieder geval de hoop. Dus ze zijn heel erg hoopvol, ja. dat hij eigenlijk vanavond nog zou vallen. Waarom denken ze dat, vanavond? omdat er uh, al dagenlang is aangekondigd dat vrijdag de grote dag van protest zou worden. En vanmiddag zijn ze ook de straat op geweest. Alleen werden ze onder vuur genomen, dus een vriend van mij is weer naar binnen gegaan. En een ander heeft zich inmiddels aangesloten bij het protest. Ja, want toen jij woensdag hier was, vertelde je nog wel, op zich willen ze wel, maar die ene is de enige man in huis en die andere, dus die, nou, dat kan eigenlijk niet, die moet zijn familie beschermen. En die andere was ook een beetje moeilijk, want zijn ouders wilden hem niet laten gaan. Maar vandaag dachten ze dus, we moeten daarbij zijn. Ja, het heeft zich de afgelopen dagen een beetje opgebouwd, echt tot, tot en met deze dag. En ze willen gewoon de rest van hun landgenoten eigenlijk niet in de steek laten en de straat op gaan. En hoe was dat met die vrienden? En je zei, een van die vrienden die ging er buiten en die werd beschoten. Ja, inderdaad. In zijn straat werd iedereen in principe onder vuur genomen, want hij woont dicht bij een van de huizen van de kinderen van Gaddafi. Ja. Dus daar is zware bewaking. Dus ja, zodra hij op de straat kwam, uh, werd het vuur geopend. Maar ik neem aan dat hij niet geraakt is. Anders... Nee, hij is niet geraakt. Hij is naar binnen gevlucht. Ja. en ja, Hij zit nu dus binnen en wordt op het moment nog steeds buiten geschoten. En kan hij zien waar dat vuur vandaan komt? Heeft hij dat kunnen zien? Ja, het komt van, van de militaire bataljons die bij hem in de straat gestationeerd staan. Dus het gaat eigenlijk heel open en bloot? Ja, inderdaad. En die andere jongen, uh, die heeft zich dus wel degelijk aangesloten vandaag... Bij de demonstranten? Ja, die is uh, nu als het goed is aan het demonstreren. Hij is nog steeds ook niet, uh, niet terug. Dus ik weet ja, bijna wel zeker dat het hem uh, gelukt is. Maak je je zorgen om hem? Ja, uiteraard. Want uh, vooral als je de laatste berichten ziet... dat er nog steeds uh, hevig wordt geschoten. Mm -hmm. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Uh, kan hij, heeft hij een wapen? Kan hij zich verdedigen? Nee, hij heeft geen wapen uiteraard. Ja, het enige wat, waar hij zich mee kan verdedigen zijn zijn handen. Ja. Maar ze hopen vooral op de macht van de meerderheid. Dus ja. Hij hoopt dat er een grote groep van andere demonstranten bij hem is. Maar ja, er zijn vandaag ook alweer berichten, dat, dat, dat, dat hoorden we net ook nog in het nieuws, er zijn doden gevallen. Dat, ja, dat heeft hem niet ervan kunnen weerhouden om toch mee te doen? Nee, wat ik zei, hij is gewoon vastberaden en hij weet gewoon zeker dat Gaddafi gaat vallen. Hoop je hem vanavond nog te spreken? Ja, ik hoop het wel, uiteraard. Uh, zo vroeg mogelijk natuurlijk, dat betekent dat hij veilig is. Maar ja. aan de andere kant snap ik dat hij de straat op wil. Maar je weet ook niet waar hij nu is? Nee, ja, in een van de buitenwijken van Tripoli, volgens mij in Tajura. Uh, want er zijn een paar van de wijken zijn al uh, in handen van demonstranten, als het is. Ja, daarom. Dat, uh, het klinkt alsof het de goede kant op gaat ja. in ieder geval. Goed, Colin Kampschoer over je vrienden in Libië. Dank je wel. En uh, uh, nou ja, we horen je wel weer van je als je weer contact met ze hebt gehad. En sterkte. Ja, zeker weten. Dank je wel. Dank je. Ja, dan maken wij elke dag de verkiezingen voor de Provinciale Staten sectie. En de vraag is, hoe doen wij dat? Nou, heel simpel. Met een stel hele mooie dames. en toert komende dagen en volgende week ook door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En Elke, Elke dag vertelt een andere mis over haar provincie... en de politieke thema's die daar spelen. Ik ben Jill Robles, 22 jaar en ik ben Miss Provinciaal Drenthe. Ja, Drenthe heeft natuurlijk een hele mooie natuur. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk de mooie TT en een Noorderdierenpark, dus uh, ja. ja. Ik vind absoluut dat het openbaar vervoer beter kan. Ik vind dat er een, uh, bijvoorbeeld een verbinding van emma assen Groningen. zodat je gewoon mooi door de provincie ook een, een treinlijn hebt. Ja, voor de rest vind ik dat ze weer meer um, ja, werkgelegenheden zou moeten creëren voor jongeren. Jongeren zeggen toch snel dat, dat uh, Drenthe wordt een beetje gezien als een suffe provincie. Dus ik zou absoluut um, ja, wat meer uitgaansgelegenheden creëren. Ja, dat, dat lijkt me mooi, want uh, ik zou toch wel later gewoon of over een tijdje hier mijn kerel kunnen vinden... en dan niet ergens anders uh, heen hoeven. Dus meer uitgaansgelegenheden. Ja, wil je deze mooie dame bekijken, of ze net zo goed eruit ziet als ze grappig klinkt? Uh, BNN een filmpje met Miss Provinciaal Drenthe... en ook natuurlijk met alle andere missen die we al gehad hebben. BNN Today. Ja, Wipneus van DJ-duo Wipneus en Pim. Die heeft in de archiefkasten van Beeld en Geluid hier in Hilversum uh, zitten speuren. En in zijn eigen um, uh, collectie. En heeft een hele lading van, van die hele fijne tv-tunetjes van vroeger gevonden. En die heeft hij allemaal op cd gezet. En zometeen is hij hier om daar iets over te zeggen. Dark, finally, I can see you crystal clear. Ik ben serieus af te vragen of Excelsior de bal al heeft aangeraakt. Eerlijk gezegd. Maar uh, ik denk uh, maximaal één keertje. En hij zit er al in. VVV staat voor in de eerste minuut van de wedstrijd. Doelpunt Robert Cullen. 1-0 e VVV tegen Excelsior. in the deep. Sentiment, Wie herkent dit niet? Vanaf uh, nu kun je 26 van dit soort hele fijne toontjes terugluisteren op de cd-televisietijd. Barbapapa, nou ja, Barba Adriaan, Calimero, de familie Knots en nog veel meer. Allemaal door Edwin van het Schip, ook beter bekend als Wipneus van het dj-duo Wipneus en Pim. Opgesnort en op cd gezet op uh, goede kwaliteit ook nog. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ik zei net tegen jou, ja, dj-duo Wipneus en Pim... Toen zei ik net tegen jou ja, oh, dat heb ik ook nog een keer gezien. Zei, ja, <laughs> je bent niet de nee, ene. Er zijn nee. weinig mensen die in Nederland die misschien jullie show nog niet hebben gezien. We zijn in ieder geval wel in bijna elke plaats in Nederland geweest. Ja, dus de kans is groot dat je ons voorbij hebt zien komen. Ja, um, ik ben, bij mij was het al heel lang geleden, denk ik al twaalf jaar. En is het nog steeds zo, het is, het is een show. En jullie ja, jullie zijn DJ Wip nou en Pim en draaien vooral heel veel oude kinderliedjes. Ja. Nou, de eerste jaar was het, ja, precies, was het vooral zeg maar, samen draaien en dan kijken wat er gebeurt. En op een gegeven moment ben ik met Lowlands 2000... zo'n beetje ben ik ervoor gaan staan als entertainer. En toen heeft het echt wel impact gekregen. Konden kon het tempo omhoog gooien, veel meer interactie met het publiek. Ja. Ja, en die show, dat principe bestaat nog steeds eigenlijk. Ja, en ook met allemaal spelletjes tussendoor. Mooie prijzen. Het is een beetje carnaval, maar dan, met dan allemaal van die oude tunjes ja, vooral. Ja, ja. Ja. En nu dus op cd gezet... Het lijkt me niet, niet bepaald een straf om in de archieven te duiken... om dit allemaal op te zoeken. Nee, we hebben beeld en geluid zeker niet. Er zaten zoveel singles bij, ook die nu op de, op de cd staan. Ik zeg nog steeds plaat, maar cd dus... Ja. die ik ook nog nooit gezien had, zoals Q&Q Q Q&Q, uh, heb, die hebben we. Hebben we? Dat is mijn favoriet. Okay. Uh. ik vind hem dus heel leuk en ik vond die serie heel leuk maar ja. als ik dit hoor dan denk ik oh wat ging dat traag eigenlijk. ja absoluut maar ik heb de serie twee jaar geleden nog op dvd gekocht en met mijn zoon van toen was hij twaalf teruggekeken maar die was net zo geboeid als ik vroeger dus blijkbaar ja? maakt dat toch niet uit maar het muziekje klinkt wel een beetje ja ja ja maar zeker. die staat er natuurlijk op die uh, staat erop, ja. uh, nou dat is ook een van mijn favorieten wat is een van jouwe? Uh, nou poeh uh, er staan de hele Omer willem vind ik natuurlijk geweldig daar hebben we natuurlijk mee opgetreden flipper dus Mag het ik eens, kijk, hebben, hebben we die allemaal voorstaat? Nee, Flipper? Nee. Nee, zeg ik, <laughs> nee, zeg ik geen goeie. <laughs> Fabeltjeskrant. Fabeltjeskrant, vind ik wel mooi. Hallo meneer de uil, maar waar zijn Bordebouw, de raaf en de beer? Ja, ja, de raaf en de beer. En ja. De rest... Maar dit, dit stukje, dat is volgens mij nog ja, ja. onbekend. Dit zit ook niet in de tv-tune, dus we hebben alles als... Het vinyl, zeg maar, als uitgangspunt genomen. De LP of de single die dan uit die ja. tijd bestond. De eerste versie daarvan. Die staan dus op deze cd. Want die zijn anders dan je misschien die zijn later zijn vinden? Ja, want dat, een tune mocht maar ja, wat, is het een minuutje duren maximaal, denk ik. Dan moet het programma beginnen. Zeker de verhaal het duurt maar vijf minuten. Ja, dan ga je ja. niet 2,5 minuut naar de tunelijst. Maar de single staat er helemaal op. En daar komt dit ook vandaan. En dat is echt volgens mij voor het eerst op cd. Weet je wat ik mis? De snorkels. Oh jee. muziek. Ja. Ja. Hey. Nee, dat is Medicenter -west. West, ja. Die is ook heel leuk, die mis ik ook. <laughs> ik Ach, dat, is heel... dat het verhaal van kapitein ja. Ortega best is waar kan zijn. In de diepe zee. Dit is een klassieker, maar ja, staat hij er niet op? Uh, nou, we hebben het, zeg maar, het vinyl, wat ik net zei, als uitgangspunt genomen. En Snorkels dat wow. zit net een beetje, ja, eind jaar 80, begin 90... net een beetje tegen het cd-tijdperk aan, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk nu voor deze tunes gekozen... omdat die gewoon qua vinyl uh, Ja, ja, oké, okay. dus die was maar te laat. Maar er zijn nog wel, ja... Maar dit soort dingen kunnen er absoluut op Niels Horkersson hadden we heel graag Niels willen Horkerson. hebben. Niels Horkersson? Alleen dat bestond alleen Niels een op van. Niels Horkenson vliegt met een, een ja. ja. Vliegt ja, het is dan uh, ja, ja. ja, ik ga me niet zeker. <laughs> maar maar die, goed. die heb je niet kunnen vinden. Die hebben we, ik heb alle LP's van Niels. Er zijn er vier, maar er staat alleen een instrumentale versie op. Er bestaat ook een vocale versie en daar kwamen we zeg maar binnen de tijdsbestek niet achter. Dus voor het deel twee hopelijk kunnen we Niels uh, er wel op zetten. Dus die zoek je nog met de vocalen. Ja, ja, heb ik ooit wel gehad op LP, maar het gaat er dus om dat we hem echt op vinyl hebben gehad. Daar, dat is een een beetje het principe geweest. Mocht de luisteraar denken, ha, ja. het staat in mijn kast op vinyl. Ja. Mail even binnen. Dat kan ook. <lacht> is, is misschien nog handiger. Uh, nee, ik vind het heel leuk. Het is toch het is, het is zeker jeugd sentiment en iedereen herkent het. En tegelijkertijd denk ik ook van het is ook een hele goede commerciële grap. dit. Want iedereen denkt, oh, leuk, dat moet je toch hebben. Ja. Maar wat moet je er eigenlijk mee met zo'n cd? Ja, dat vraag je, je misschien af. Ja, nou, Ik niet ja, ik vind het gewoon de heerlijke muziek. Het zijn ook gewoon mooie liedjes. Maar, ik was, ja. Ja, maar je gaat niet vrijdagavond lekker wijntje, uur, uur of tien... zit met nee, je liedje op moet de bank en je nee. zet zo'n cd op. Nee. Maar ik denk dat mensen met een gezin bijvoorbeeld ook heel leuk vinden... om dat voor hun kinderen te draaien. Van hier keken wij vroeger naar. Dus dat heb je bijvoorbeeld al. Nou, dat is natuurlijk een heel groot deel van het publiek. Ja. En ik denk dat mensen gewoon hun favorieten eruit pikken. Kijk, hij is ook digitaal via iTunes te krijgen. Dan kun je er ook gewoon je drie favorieten downloaden. Maar als, bij het onderzoek naar, het, naar het, de achtergronden... heb ik dus uh, ontdekt dat er zijn zoveel forums op internet... bij mensen van... Kent iemand de Maya erbij, Tune? Kan je me die sturen, weet je wat? Dus, dus er is heel veel vraag naar. En ja, ja nu staat het allemaal op cd. Nog even dan de van de Smurfen. Er is altijd muziek. Ja. Het feest is magnifiek. Van Smurven la la la. La la la la la. Maar Ja, in feest. Word jij op een dag niet een beetje te oud hiervoor? Van het ja. Wip, want jij doet al 15 jaar Wip naar zijn Pim. Ja. Mag ik ja. de onbeleefde vraag stellen hoe oud ben je? 43. 43. Ja. Wanneer is het wel een beetje klaar met dit? Uh, dat gaat nog wel even door, denk ik. Die verdient er gewoon heel goed aan. Ook. Ja, maar je wordt een soort van classic. Je wordt zelf ook een classic, zeg maar. Dus dan gaan die <laughs> mensen naar ons toe één keer per jaar dan. Niet meer zoals vroeger elke baan misschien, maar één keer per jaar zo van... om dat weer her te beleven. Ja. Je bent zelf een classic geworden. <laughs> dat vind ik een hele mooie. Ja, Edwin grappig. van het Schip. Succes met de CD. en hij uh, wel. Dank sluik, je wel. Dankjewel. Ja, net al gescoord. Uh, bij allereerste balcontact, geloof ik, Frank Wielaerts. Ja, van VVV. Ik denk dat, uh, misschien zat er nog ergens een uh, Excelsior-teen tussen. Maar die Rotterdammers hebben de bal nog niet uh, gehad of er lag er al in. De goal van uh, Robert Cullen, de Ierse Japanner in dienst van uh, VVV. En dus kunnen de plannen waarmee uh, trainer Alex Pastoor en uh, zijn ploeg hiermee naar Venlo waren gekomen. Die kunnen allemaal de prullenbak in. En je kunt gewoon vanaf uh, 1-0 beginnen. ...aan deze wedstrijd, want daar komt het in feite wel op neer. En dat heb je ook wel gezien, want bij Excelsior loopt het niet vanaf het begin. En bij gek genoeg, bij VVV dus wel. Dat heeft alles te maken met die goal bijvoorbeeld. En op, ja, op dit moment is VVV ook duidelijk de baas. Ondanks het feit dat ze het nodig aan spelers missen... ...kunnen ze er nog wel redelijk uitkomen. Ik moet even doorpraten, omdat Bejoa heel lang doet... ...over de uittrap die hij gaat nemen. En zo brengt hij VVV in ieder geval wel in balbezit. En zorgt hij ervoor dat in de eerste tien minuten... VV rustig de bal kan rondspelen met een 1-0 voorsprong... tegen Excelsior in de koel. Zometeen tweede uur BNN Today met uh, nog veel meer voetbal natuurlijk. Zondag in de perstribune. Een terugblik op de afgelopen Media en Sportweek... met Govert van Brakel. U hoort het zondagmiddag tussen 12 en 2. Sportjournalist Henk Spaan vertelt waarom zijn gas... harder is dan dat van de buren. Veldersman!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 Het nieuws van alle kanten. Geen megastal, maar buitenlucht. Kies partij voor de dieren. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal Hollandok 24 Zeven dagen per week, 24 uur per dag documentaires op internet en digitale tv. Met elke avond om 9 uur een topdocumentaire.